Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. In Ecuador is een groep gewapende mannen tijdens een live-uitzending binnengevallen bij een tv-studio. Op beelden is te zien dat de mannen de presentator onder schot houden en dat zijn collega's op de vloer liggen. De gewapende mannen laten veel wapens, granaten en andere explosieven zien, ook zijn schoten te horen. Ochtend riep de president van Ecuador de noodtoestand uit... omdat een van de meest beruchte drugscriminelen uit de gevangenis is ontsnapt. Sindsdien zijn er meerdere aanslagen in Ecuador. Mogelijk is dit er één van. De politie zegt dat alle daders zijn opgepakt. Over de slachtoffers is nog niks bekend. De Nederlandse foto's van het jaar zijn uitgereikt. In de categorie nieuws won een foto van de leiders van de PVV, VVD, NSC en BWB... vlak nadat de VVD-leider een motie indiende over de spreidingswet... In de categorie sport won een foto van de val van Sivan Hassan op het WK Atletiek. En ook het publiek mocht hun favoriete foto kiezen. Daar kwamen twee winnaars uit. Allebei uit de sportwereld en allebei uit Rotterdam. Feyenoord natuurlijk nog wel met de hoedschap En die gaat erin. Geertruida. Het is 2-3. Hier zijn ze dan ook. Onze kampioenen. Super Feyenoord. Jamaica's Big. De winnende goal van Feyenoord in de klassieker tegen Ajax en de huldiging van de landskampioen twee maanden later. En dit zijn de drie best bezochte films van het afgelopen jaar. They won't fear it until they understand it. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Uh. Hi Ken. Barbie, Oppenheimer en de Super Mario Bros film dus zorgden voor het grootste deel van de bijna 32 miljoen bioscoopkaartjes die er in Nederland zijn verkocht. Bijna een derde meer dan in 2022. De Tata's 2 was de best scorende Nederlandse bioscoopfilm vorig jaar. Dan het weer, het is koud en alle temperaturen staan in de min. Vannacht koelt het af tot min 8. Morgen schijnt de zon, maar ook dan blijven de temperaturen onder nul. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Z met nu tussen app en vloed. Ja, luisteraars, het is vloed nu. En dat betekent dat ik een uh, oogje in het zeil ga houden. Maar niet alleen in het zeil, ook in de sky. En doe met hulp van die Alan Parsons project... Ja, Alan Parson Project uh, verveelt mij ook nooit, luisteraars. Uh, ik wilde eigenlijk uh, een uh, mooi werkje van Rob de Nijs draaien. En dan zijn Nederlandstalige bewerking van uh, uh, Lost Without Your Love. En dan is het uh, de titel Alleen is maar alleen. En Rob de Nijs heeft daar een bijzondere uitvoering van gemaakt. En we missen hem uh, nog altijd, want uh, de man heeft een uh, bijzondere.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 Nee, hou je maar stil. Ik voel nu wel dat je me nooit meer wil. Ja, onze eigen Rob de Nijs met Alleen is Marleen. Lost Without Your Love, dat is de Engelstalige uitvoering. En die werd gezongen door David Gates. En David Gates was in de jaren zeventig. Razend populair met zijn bread. Ik ga daar straks ook nog een nummer van draaien. Maar dit is Roberta Flag, met first time ever I saw your face. Mm. the Yeah. And last till prachtig nummer van Roberto Fleck. First time ever I saw your face. En het zal maar voor je gezongen worden dat jouw liefde uh, verklaart dat uh, de eerste keer dat ze jouw gezicht zag, of je hart hoorde kloppen, dat ze helemaal van slag was, helemaal van de wereld. Nou, dat is toch het mooiste wat er tegen je gezegd kan worden, luisteraars. Ik ben met mijn vriend Orno een keer naar uh, Duitsland geweest, Oberhausen zit we geweest, ja, ja, wel. naar een concert van Helene Fischer. Nou hadden wij daar een hotel, Ono en ik. Allebei een aparte kamer, zoals het hoort natuurlijk. En na afloop kwam Helene Fischer naar ons toe. En die zei, ik heb geen hotel. Kan ik bij ons slapen. Ik zei, ja maar, Helene hebben allebei een aparte kamer. Nou ja, dan moesten ze natuurlijk kiezen bij wie. Kreeg Ono en ik een beetje onenigheid. Want ja, hij wou er hebben en ik wou er hebben. Uiteindelijk, liep het goed af. Wat is er gewoon tussen ons in komen liggen? Hoe vindt u dat? Is toch leuk? Is hartstikke leuk, toch? Nou, speciaal voor Ono dan... Helene Fischer. Live. Ter herinnering aan die mooie nacht... die we daar hadden in Oberhausen. Het is nog genau... Wie het was aan deze taal... We saßen stundenlang... zusammen, bis in die naam. Und ich hör dich noch sagen, die Zeit geht viel zu schnell vorbei und man bereut die dingen, nur, die man nicht mag. Und irgendwann will ich's vielleicht mal verstehen. Ich trag dich bei mir, bis wir uns wieder en ik lasse los. Schik een Luftballon zu dir, siehst du von da oben. Manchmal auch nach mir, en ik stel mir vor: Du hast alles, was dich glücklich macht. Deine Träume gehen dir dort nie meer verloren. Das fließt davon so leicht wie ein Luftballon Ihr Lieben, hier ist mein guter Freund Pascal. Du hattest so viele Wünsche, so viele geheime Ideen, doch irgendwie kam dir das Leben in den Weg Hast doch so viel verzichte. Doch wir haben immer gedacht Um all das wahrzumachen Ist es nie zu spät So vieles wollte ich mit dir noch erleben Trag dich warm mit bis wir uns wiedersehen und ich lasse los schick einen Luftballon zu dir siehst du von da oben manchmal auch nach mir und ich steh mir vor du hast alles was dich glücklich macht Deine Träume gehen dir dort nie meer verloren Und du fliegst davon So leicht wie ein Luftballon All die ungesagten Worte Bilder deiner Sehnsuchtsorte Die schicke ich zu dir Dat ik dix kannte, een laatste leisest danken, die Erinnerung blijft hier. En ik las los, schick een Luftballon zu je, zie je van da oben. Als glücklich macht etwas endet doch, was Neues had begonnen. Und du fliegst davon, so leicht wie een Luftballon. Oh, oh, wie een Luftballon. Ja, een fietsje. Wat ik u kan verklappen, luisteraar, dat heeft ze toen aan ons ook beloofd. Dat ze een ballonnetje voor ons zou oplaten. En uh, we hadden allebei ook ballonnetjes bij ons. Maar het waren weer heldere andere ballonnetjes natuurlijk. Nee, die hebben we ook niet gebruikt hoor. Die, uh, want hij ging meteen slapen. Die had de uh, volgende dag weer een concert. Dus die had helemaal geen tijd voor ons. Wel jammer trouwens hoor. het is een appartijdelijke dame om te zien. En uh, ja, helemaal uh, om te horen ook hoor. Want... Uh, heeft een leuke stem. Maar heeft u ook uh, van mij kunnen genieten, zojuist. Dus uh, wat dat betreft kunt u getuigen... Hè, van dit uh, wonderschone optreden... van Helene Fischer. Nou, wat heb ik nog meer voor u? Ik heb natuurlijk nog veel meer voor u. Uh, Want ik, ik had u een, een nummer willen laten horen... luisteraars, van David Gates. En nou had ik uh, bedacht... dat ik dit nummer voor u... Uh, uh, wilde draaien. Everything I Own. David Gates, liedzanger van Brad in de jaren zeventig, het populair. En nou, luister maar. You free, set me free. Let's go David Gates, Everything I Own. Ook het prachtige stemgeluid van onze vriend Art Garfunkel. Mag niet ontbreken vanavond luisteraar. Hij heeft het over Disney Girls. Het gaat toch weer over meiden. Hè? Ja. Minnie Mouse waarschijnlijk. Clearing skies and drying eyes. Now I see your smile. goes and softness shows a changing style Just in time Words that rhyme Well bless your soul Now I'll fill your hands with kisses and a tootsie roll Reality It's not for me. girl in a smaller town open cars and clearer stars that's what i like Ja, een stem die ook nooit verveelt. De stem van Art Garfunkel. Hij bezong de Disney Girls. Joni Mitchell. Die uh, leeft met ons mee bij stormachtig weer. Stormy weather. Ik heb begrepen dat Joni Mitchell herstellend is van... Een, uh, iets van een tia. Of, of een hersenbloeding. In ieder geval, ze gaat weer optreden. Ze dus is uh, kennelijk toch... Allemaal te boven gekomen wat uh, dat Don't voor gevolgen heeft gehad. No sun up in the sky Life is bare Gloom and misery everywhere Stormy weather Just can't get my poor old self together I'm weary all the time All the time So weary All of the time When he was weak The blues stepped up And met me If he's gone to stay That rocking chair's gonna get me Every night I pray that the Lord above Will let me The sunlight once more. I can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather. Since my man and I ain't together. Keeps raining all of the time Keeps raining ik heb een rode kater... en die heeft ook nog wel wind in zijn hoofd. Dan stormt hij door de kamer heen. Het was gisteravond ook het geval. En het was niet zomaar. En dan ging ik daar keren door die kamer heen. En dan, uh, ik zag af en toe wat door de lucht vliegen. Dat bleek een muisje te zijn. Dat hij gevangen had. En binnen de kortste keren vond ik nog maar de helft van die muis... want die andere helft had hij opgegeten. Dus wel, het zijn wel rovers, hoor, die katten. Maar van de week kwam hij met een... Uh, ja, dat vind ik wel weer minder... een, een koolmeisje. Kwam hij, in zijn bek kwam hij aanlopen. Toen heb ik het kattenluikje gauw dicht gedaan, Want ik wilde dat het diertje niet in huis hebben. was gelukkig al overleden. Het, vogels, dus het leed niet meer. Maar ik vind dat toch wel ja, jammer dat dat gebeurt. Luisteraars. Eh, ik ga u nog even laten genieten van Robert Long. Eh, samen met Simone Kleinsma en Martine Bijl. Vanmorgen vloog ze nog. Vanmorgen vloog ze nog. Zo onbelemmerd en gastjes. en zo verheven. Ik, ik ga straks, ga ik Robert nog eventjes uitnodigen om even opnieuw te beginnen met het liedje van de uh, luisteraars. Ik heb telefoon, het is, het is een wonder. En ik heb echt telefoon. Ik ga kijken of ik degene die uh, aan de telefoon is in de uitzending kan halen. Goedenavond. Uh, goedenavond, Goedenavond. mijn Bruis spreekt u. Meneer bruis bent u het live? Bent u, wat zegt u? Bent u live in kikking vanavond? Hey, nou, wat zal ik ervan zeggen eigenlijk? Nou, zeg maar ja, zeg Ja, wat een wonder. Ja, <laughs> het, hoe is het het, hoe is het, het, wonder, het wonder der techniek. Ja. Met, be, ja, ja. Willem, ben je in het werk, jongen? Nee, ja, ik ben klaar. Ik ga naar huis. Ah. Ik, ben, uh, ik ga in Amsterdam uit. Jee! Hé, hey, kan je ons wel ontvangen in Amsterdam? Of, of begint dat ergens te ja, Schip? Zeker. Nee, nee, nee. Ik heb een kleine aanpassing gedaan. En uh, ik ontvang ze hier met mijn en duidelijk. Oh, wat leuk joh. En, hey. uh, ja, nee, als ik roep man. aan. Hey, en hoe was het vanavond op het werk? Was het te druk? Heb je, heb je druk gehad? Of, uh, ja, het... je kan wel merken dat de mensen terug zijn gekomen van vakantie. Dat wel. Ja, ja. Uh, het is, uh, ja... Het een hurry up, zeg maar. En uh, ik heb bijna stilgezeten. Bijna met een volle broodrommel weer terug naar huis. Maar ja, dat, dat maakt niet zoveel uit. En dan kom ik toch aan mijn goede voornemens... om eraf te vallen, zeg maar. Ja, ja. <laughs> ja. Hey, aankomende, aankomende vrijdag... de boys are back in, uh, in Unicum, hè? Ja, dat wordt een, dat wordt een happening. Uh, ik geloof dat er in van geval... 400 mannen, 500 man rond. en uh, Zo. En daar gaan wij even de slag van doen. En uh, ja... Uh, is, is, dat is dan een nieuw unicum voor ons ook? Hè? Dat is dat is uniek. Is dat gewoon? <lacht> ja. <laughs> ja. Hey, ja. En, en, en uh, uh, er, er, komt, er komt ook een live beetje, Weet je wie, wie er komen? Wie er komt komt te spelen? Uh, ik dacht uh, of Roberto Cicchetti uh, en de scooters. Die oh, komen dan. Ook, ja, ik zag al, of, Ik ga er vanavond en de bakfiets. Dat weet ik, reed... ik niet helemaal zeker. <laughs> <lacht> He? Ik ga er vanavond langs langs het nieuw unicum. er zondag kan ik een hoop scooters hoofdscooters buiten. Stikte van de scooters. Ja, Roberto was dat. Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, nee. Maar leuk, joh. Leuk gezellig. Het is eigenlijk een nieuw, soort nieuwjaarsreceptie, toch? Het is een nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zandvoort. Ja. En, uh, nou ja, goed. Uh, wij draaien daar uh, als uh, afvadering voor CFM. Ja, en voor de luisteraars natuurlijk. Ja. Want daar doen we dat eigenlijk voor. Dat ze dus live mee kunnen genieten. En uh, kunnen luisteren naar wat er allemaal gebeurt. Tijdens een nieuwjaarsreceptie. Op zich is het iets heel bijzonders natuurlijk. En komt de burgemeester ook nog? Ja, zeker. Want die gaat een jaartoespraak doen, hè. Oh, oké. Okay. En ik hoop dat die dit jaar goed doet, want... Ja, ik heb hem geschreven, dus dat moet goed komen Oh, dat... jij hebt, de, jij hebt de, de, de speech geschreven, zeg maar. Ja, de openingszin is dan geachte uh, leden van de Staten-Generaal. Ja, ja, ja. Dat ja. Is wel mooi. Ja. ja, maar jij, jij doet dat voor de koning ook altijd, hè? Voor de koning schrijf je het toch ook Ja, voor... ja, voor koning Wim. Ja. Ja. u. Ja. Ja. Wil op u. Ja, naamgenoot van je, hè? Dus, uh... Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Moeten we bij jou verder druk? De ja, het nou, ja, is leuk. We hebben een aantal verzoekjes afgewerkt. En uh, Annemieke en Petra. En Orno. En, en, uh, ik heb ook onze avonturen van Helene Fischer uh, in de uitzending verteld. Ik ben, met Orno ben ik ook naar Duitsland geweest. Oh. En ja, okay. we, ja we zijn naar Helene Fischer geweest daar. En uh, ja. Na nou, wie? Helene Fischer. Dat is de zangeres. Ja, nee, daar word ik ademloos van. Ja. Dat, dat ken ik nu niet goed tegen. <laughs> nee, maar nou, het is een wonderschone dame hoor. Ik weet het niet. Ik, ja, uh, ik, joh, ik, dat eh, is echt. Uh, dat, men, na afloop staan de mannen staan gewoon te vechten om erop uh, er te vangen, zeg maar. Maar ze laat zich ja, niet. Ja, ja, ja, ja, ja. Ze laat ze... Nu je het, het over artiesten hebt. Uh, ja. Je weet, ik maak reclame voor de KNRM. En uh, zondag aanstaande in Zandvoort. Dan ja. komt Stef Bosch daar samen met Fleur om uh, de single te promoten. Oh, is dat even waar? Uh, ja, daar gaan we zaterdag nog even met aandacht aan besteden. Dat komt maar goed. Oh, leuk. Maar en en in dat geval, is, is, is. Live bij de KNRM is Zandvoort. Is dat live en, toegankelijk? Uh, wat zeg je? Is dat live toegankelijk? Ja, het is live toegankelijk. Dus uh, als jij je vrienden belt van nieuws.nl. Ik heb helemaal geen vrienden, joh. Dus. <laughs> ah, je hebt mij toch? Je hebt ja. mij toch, vriend? Ja, dat, ja, daar hou ik me ook <laughs> helemaal aan vast. Ik heb verder geen allemaal vijf. Ik heb alleen maar vijanden. Ja, ja, ja. ja maar zaterdag hebben we het er dan wel even over. Sorry, vrijdag, vrijdag hebben we er dan wel even over. Ik we even snel even de groeten doen aan, uh, aan Miek de en aan Petra natuurlijk en uh, Suzy Davies als jij luistert ook de Garroten natuurlijk. De Garroten. En uh, de Garroten <laughs> en uh, nou ja goed uh, wij zien en spreken elkaar wel weer. Dat komt wel goed. Moet ik straks nog wat voor je draaien of zeg je van nou? Uh... Uh, ja, een nummer uh, van Robin Heerzen. Rowan Hezen. Rowan Hezen? Ja, en dat nummer dat heet Engel. Engel? Engel. Oh, ja. Past dat een beetje bij App Vloed? Ja, absoluut. Oh, het is geen, uh, geen uh, uh, hip-hop-engel of zo. Blimber's uh, hip-hop. Nee, nee, nee, nee. Engel is een heel mooi nummer. Oh, Oké, okay. nou, ik ga hem opzoeken. Engel van Rowan Hezen en dan. Uh, als jij er straks in je autootje stapt, of misschien zit je er al in, dan, dan kan je hem straks horen. Nou ja, je hoort het hè, dat ik in de auto zit. Ja. En waar, waar, waar, waar zit je ongeveer, ter hoogte ja. waarvan? Um, halve de skiheuvel, auto skiheuvel en IJmuiden, zeg maar. Oh, je bent al bijna thuis dus? Nee, joh, nog langer niet. Ik moet, uh, ik moet nog via, ik moet langs jouw uh, jou, uh, straatje en zo. Oh, oké, okay, oké. Okay. Ja, nou, we gaan eerst nog eventjes genieten van Robert Long met vanmorgen ja, is maar... vloog ze nog Ja, ik denk ik het luid mee want een goed nummer. Ja, en dan ga ik jou een hezen voor je zoeken. Heel fijn, vriend, Dank okay. je Oké, oké okay, Willem, spreek je Doe weer. Hoi. Vanmorgen vloog ze nog, zo onbelemmerd en grasje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 Wat moet dat eerlijk zijn? Vanmorgen vloog ze maar Zoals een soms op de wind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 druk de telefoon, tenminste. Oh, die heb ik alweer opgehangen. Die zegt nou weer. Wat ongezellig. Nou ja, dat maakt niet uit. Ik bedoel, ja, zo'n zo nummer van Robert Long duurt natuurlijk even. En als je dan uh, aan de telefoon blijft hangen, ja, dan, uh, dan uh, geef je de moed op. Kan ik me ook wel iets bij voorstellen, trouwens, hoor. Dus zo gaat het eenmaal. Ik ga voor uh, Willem uh, Bruiser wat, uh, wat draaien. En die heeft, uh, ja, gevraagd uh, om uh, Rowan Hessen. En Rowan Heijsen, ik weet niet of hij thuis is. Ik zal eens even kijken of hij thuis is trouwens. Dan moet ik wel eventjes. Uh, ik zal hem even bellen, uh, Willem. Uh, ja, hij is er. Hier komt hij. Het eggeltje van Rowan Heijsen, speciaal voor Willem Bruijs. Ik hou niet meer van oom, het is echt verbij. De deur die ging dicht, vergeet uw oh gezicht Ik geef niks meer om oom, hoor ben ik al kwiet. Het vuur dat ging goed, ge zelf hoe dat gier Dit is nou echt te laat, alles is echt verbij. Want dit lacht en ik zei, dit huurt toch nooit van meen het goed met me veel. zeg maar niks over hun. wil niet wat je doet, ik denk al minder aan ook. Oh. Hoor gezien van een kind, van een onschuldig kind. Als ik o'n haanschrift wil zei, begint alles op nee. Want in de en ik zei, ik blief leven alleen. Is niet veel mee bedoeld en zal nooit voor mij zien. Zit hij aan met zijn hand, aan een mooie gezicht. Och het wordt toch ook niks, geen daans in het licht. Ik loor ook gewoon, ik laat hem los. Geef niks meer een mo. loop maar gauw bij mee weg. Ik geef niks meer een moe, want helaas in ik zee. Dat ik nooit van ook kreeg. Ik geef niks meer een mo. ik denk dat ik zweeg. da <tied> da Speciaal een la voor uh, niemand minder dan la la ik heb het al uh, verteld tijdens ons telefoongesprekje, luisteraars, dat we aankomende vrijdag de 12 januari om 7 uur in Nieuw Unicum zijn voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zandvoort. Met allerlei uh, gasten, burgemeester die een uh, speech gaat houden, uh, Willem die de boel op zijn kop gaat zetten, natuurlijk, dat doet hij altijd, Het zet altijd de boel op zijn kop. Ik moet hem af en zeggen, Willem rustig jongen, Willem, Willepie, will rustig man. maar dan gaat hij gewoon door, Hij doet hij... Die... Hij is hier ook doorgegaan in de studio. Hij heeft de hele studio weer kaal gehaald. Het was zo ongezellig dat ik binnenkwam. Al die ker mooie kerstspullen weg, die verlichting weg. leek wel of ik in haar rouwkamer kwam hier in de nee, hoor. Maar Het is altijd wel gezellig bij Sierf bij van Zandvoort. Maar het was met de kerst wel heel erg gezellig. Want die studio was mooi versierd. En als je dan gewend bent om met die mooie lichtjes binnen te komen... dan is het, uh, ja, dan is het wat teleurstellend. Als het dan wat minder, uh, wat minder versierd is, zeg maar. Ja, dan moet ik mezelf maar versieren. Dat is niet zo moeilijk hoor, want ik, ik stem overal ik stem overal, ik stem overal ik, in mijn luisteraar. Dit is de association met never my love. You ask me if there'll come a time when I grow tired. Never my love You wonder if this heart of mine Will lose its desire for you Never my love You think love will end When you know that my whole life depends The fear I'll change my mind I won't require ben zong een tijdje geleden nou een paar jaar geleden alweer samen met Gerard al de liefste het nummer La dernière volonté, beter in het Nederlands bekend als Laat me van Ramse schoffie. Moi qui sans Je sans fait mon plein de kripuscus. Je ne les fais pas prier encore Roi, oh, le païen, le pauvre diable Qui prenait Satan pour une bleue Je rends mon âme, la tête basse La mort me tire par les cheveux I'm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 Zoon van de oude duif die u op dit moment hoort, luisteraars. En die ook morgenochtend bij u is, want ik op acht uur ga ik weer starten... ga ik de week weer doorzagen. Klinkt afgezaagd, maar dat is het niet... want ik ga allemaal lekker gouden hits voor u draaien. En misschien ook wel een stukje cabaret. is leuk om ook te lachen soms. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Goedenacht, vrienden.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 Wat ik nog te zeggen had, duurt een sigarette. En een laatste glas im steen. Goedenacht vrienden. Ik ga afscheid van u nemen. Met een morgenochtend om 8 uur weer. Ga ik de week doorzagen. Ik zei het net al. Ik hoop dat u een beetje genoten heeft vanavond. En uh, Ik neem afscheid van u. Uh, ik dank u allemaal voor de gezellige verzoekjes. Überhaupt voor de gezelligheid. Tilfoontje van Willem. Willem bedankt ook daarvoor. En uh, ja, we zien elkaar natuurlijk vrijdag bij Nieuw Unicum. S'avonds om 7 uur, luisteraars. De nieuwe receptie daar. Nou, helemaal goed. nacht vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigaretten. En een letztes glas im steen.